BeachNet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Halverstraat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het, het al twintig jaar En jij en beleeft, het. beleeft het ZFM in 2010 Al 20 jaar live ZFM nu Entertainment for het you Ik zo eenvoudig Maar het kon zo niet verder gaan Ik zag jou Naast me Maar jij hebt mij Nooit meer zien staan Beloofde alles, ik dacht dat jij de ware was. Nooit gedacht of verwacht dat ik pijn. Dat vond ik... Bij Jeroen van der Boom, bij Entertainment for You. Vandaag, uh, we hebben zo meteen popstar Henry nog in de uitzending, René Karst. En we gaan eerst even door naar een oudje alweer van Jan Smit. En uh, wel een heel erg mooi nummer. Dit is Laura. Kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel. Wordt er toch nog nagestreefd? Dij, de geur van grootse moed, het stroomt nog door haar bloed, maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel leven kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen wijd, maar Laura geldt dat niet. Proef de smaak van haar gewicht. Het is zo onterecht. Maar daar legt zij ze bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd. Waardoor ze weer gelooft. Maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve mij als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen bij, maar voor Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij? Alles nu, waar het leven. is Laura een hele lieve meid Als ik in haar ogen kijk ben ik de weg heel even kwijt o oh, Laura een leven vol verdriet. al haar vrienden lopen bij de maan o Laura zeult daar niet. Ja we blijven nog eventjes in Volendam dit was Jan Smit zijn zijn vrienden Nick en Simon. Ik heb gereisd met een hete luchtballon, vloog boven Bagdad en Libanon. Ik zag acrobaten met vuur in Barijn en mensen dansen op het rode plein. Maar mijn hart stond in vuur en vlam toen ik in China Casablanca tot San Tropez, ik dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur, maar mijn hart stond in vuur en vlam toen ik in China kwam. Als ik denk wat, uh, de, wat zijn Nick en Simon veranderd van stemgeluid, dat kan kloppen. Want dit was natuurlijk, waren er natuurlijk niet Nick en Simon, maar Stef Ekkel met Shanghai. Een foutje van het cd'tje. Kan gebeuren, zometeen. Uh, Popsta Henry in de uitzending natuurlijk. Kijken wat hij weer allemaal te melden heeft. Hij heeft natuurlijk gisteren weer in de X-Factor zitten kijken. Dus ik denk dat we daar gewoon uitgebreid over gaan praten. En verder rest komt zo meteen live in de uitzending. Als je gaat bellen, René Karst. En we hebben straks nog twizzle de dames die we al vaker in de, in de uitzending hadden willen hebben. Ze komen nu echt in de uitzending. Of in ieder geval één van de dames. En ze hebben ook beloofd dat ze binnenkort een keer met z'n drieën gewoon hier aankomen schuiven. Nou, ik zei het net al. De vrienden uit Volendam. Hier zijn ze met De Soldaat. Hij werd uitgezonden door Nederland. Naar het verre land.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 De mat, een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraag. In een en in de laag. En ze brieven hielden nood. Nu ziet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 heel zandvoort in de polonaise met sugarly hooker en uh, de french Hong Kong Kong. het blijft een lekker nummer uh, een beetje tropisch en ook een beetje gezellig en uh, ik zag ze hiervoor op het plein al uh, achter elkaar lopen in een grote rij Dus hartstikke leuk we gaan uh, door naar een ander lekker plaatje dit is een plaatje die al enige tijd geleden een grote hit is geweest maar hij blijft lekker om naar te luisteren dit zijn uh, de freestylers met push-up ik zou zeggen laat je lekker gaan hier komen ze Ja, het is zover, dames en heren. Ik denk dat ik al bijna twee maanden met de dames aan het mailen ben. En uh, uiteindelijk kreeg ik deze week een mailtje. Ja, het, we gaan het doen. We gaan eventjes bellen met elkaar in de uitzending. Dus het is zover. Ik heb er aan de telefoon, dames en heren. Hier is Kim van Twissel. Hey, Kim. Hoi. Mooi. <laughs> <Boy. laughs> eindelijk, eindelijk hebben we elkaar een keer aan de telefoon. Eindelijk, inderdaad. Heel de tijd dat gemail. En dan is het toch wel leuk om je stem een keer te horen. Zelf. Ja, dan weet je wie er aan de andere kant van dat toetsenbord zat, hè? Precies. Precies. Ja, ja, ja, zeker. Voor de mensen die, die even in het duister tasten. Ik heb Kim aan de telefoon van Twizzle. En Twizzle heeft meegedaan met de X-Vector. En in de voorronde zijn ze helaas ja, niet doorgegaan, hè? <laughs> Zullen we maar nee, zeggen. Nee. Dat klopt. En ik was echt met stomheid geslagen toen ik dat zag. Ja, meen je dat? Nou. Ja, ik meen het echt. Ik vond het zo leuk wat jullie deden. En ja, ik snapte er gewoon echt niks van waarom jullie niet de kans kregen om verder te gaan. Nou ja, dat is uh, bedankt. Dat, uh, dat vinden we een compliment. Ja, kijk, we zijn, misschien is het, uh, ja, is, is het toch niet helemaal het programma voor ons geweest. Maar we zijn nu met al zo'n uh, vijf jaar bezig. En we proberen gewoon lekkere, uh, vrolijke en leuke en gezellige liedjes te maken. Maar oh ja, je wil gewoon zoveel mogelijk mensen daarmee bereiken. En uiteindelijk, ja, dit soort programma's, ja, dan kom je er wel gewoon mee... Uh, dat, je, dat je gewoon een grote groep mensen kan bereiken. En toen dachten we, nou, weet je wat, we gaan toch gewoon een keertje meedoen. Ja, nee, dat snap ik. En uh, jullie, uh, het heeft jullie toch wel wat reclame opgebracht, hè? Ja, absoluut. We hebben eigenlijk, eigenlijk alleen maar leuke reacties, reacties gehad. Maar Mensen waren gewoon echt, uh, ja, hartstikke En Die hadden zoiets van, nou, jullie doen lekker wat anders en jullie zijn gewoon gezellig en... Uh, en gewoon vrolijk. En die vonden het gewoon hartstikke leuk. Dus we hebben eigenlijk alleen maar leuke reacties gehad. En uh, ja, lekker veel optredens. Dat is, dat is er dus wel van gekomen, de optredens. Ja, absoluut. Ja, het is echt enorm druk ook gelijk daarna gegaan. Het uh, echt omgeven het stond uh, de telefoon uh, roodgloeiend. En uh, ja, hebben we ook echt een... Uh, ...zijn we nu echt bij een manager echt, uh, die ons begeleidt... Uh, ...omdat het gewoon echt veel was om, uh, om het allemaal zelf aan te kunnen. Dus dat is helemaal super natuurlijk. Ja, precies. En jullie eerst een single uit, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Low Medicine Ook een stukje van het liedje hebben we toen gezongen in X-Factor... ...maar toen hadden we een beetje de teksten verbouwd. en we hebben hem nu echt uit. En uh, hij zat op onze eerste CD. Oké, okay, dus jullie hebben ook al een album uit. Wij hebben een album uit inderdaad... Met dit liedje erop. Het is eigenlijk een soort mini-album met acht liedjes. Oké. Okay. En uh, ja, ja Medicine is er natuurlijk één van. En dat is echt onze hoofdsingel. Jullie hoofdsingel. Ja, ja, daar zijn jullie ja. wel bekend mee geworden via x Factor, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat is ook wel echt leuk. Want je, je, je, ja, je merkt ook echt dat, de, dat kinderen het ook echt lekker mee kunnen zingen en zo. Overal waar je komt. Dus dat is gewoon helemaal super. Ja, want dat is jullie wel, een, wel een beetje jullie doelgroep, hè? Vooral de kids. Nou ja, ja, eigenlijk kids en gewoon iedereen die het leuk vindt. Ik bedoel, kijk, zeker een single als lol ja, die is gewoon zo gezellig en vrolijk. En ja, dat is gewoon eigenlijk voor iedereen leuk. Ja, ja dat is het zeker. Ik heb hem geluisterd, ik vind hem fantastisch. Gelukkig! <laughs> hey, staat er uh, een, een mooi groot concert uh, voor jullie op de proppen ergens? Of uh, blijft het voorlopig een beetje bij de, de, de wat kleinere dingetjes? Ja, nou we zijn eigenlijk nu echt uh, heel erg bezig met heel veel reclame dingen. En uh, nou, eigenlijk optreden door heel het land. We zijn echt. Twee weken geleden nog in Groningen geweest en uh, dan zitten we weer daar. Volgende week zitten we geloof ik in, uh, nou, ik weet het zelfs niet meer, ja, onze agenda staat ook op onze site. Maar het is, nu eigenlijk, het is nu eigenlijk helemaal lekker druk met allemaal optredens, echt overal op, uh, op braderieën, op, uh, op feestjes, op uh, bedrijfsfeesten. Nou, echt dat soort dingen allemaal, dus dat is gewoon ontzettend leuk. Ja, ja dat, dat kan ik me goed voorstellen. En dat allemaal door een klein X-Factor avontuurtje. Ja, absoluut. absoluut. Ja, de, voorheen hadden we echt niet zoveel optredens de, ja, als nu. Maar sinds X-Factor merk je toch dat gewoon heel veel mensen het gezien hebben. En er eigenlijk gewoon uh, ja, heel vrolijk van werden. En zoiets hadden van, nou, misschien is dat echt een leuke kinderact bij ons op, uh, op het zomerfeest. Of ja, dat soort dingen. Dus ja, wat dat betreft, betreft is voor ons echt hartstikke positief... Uh, Positief geworden, het geel. Oké. Okay. Nou ja, CFM bestaat 20 jaar. Er gaan er een hoop activiteiten komen. En ik hoop dat we in die tijd ook jullie een keer live hier gewoon kunnen gaan verwelkomen. In de studio. En daarna nog even live op het podium. Voor alle mensen hier in Zandvoort. Dat is in ieder geval mijn doel. En dat zou, dat zou mij in ieder geval heel erg leuk lijken. Nou, dat lijkt ons ook echt ook helemaal twizzelitastisch. Twizzelitastisch, inderdaad. Die, daar <laughs> waren we op aan het wachten. Hey, zou je nog ja. even je website door de eten willen gooien? En dan mag je er naar je single aankondigen en dan ga ik hem gewoon draaien. Ja, tuurlijk. Nou, kijk allemaal op www.twizzel.nl of word ons huisvriendje op www.twizzel.nl.huis.nl En hier is hij dan, onze twizzelitastische single Medicijn. Oké, okay, Kim, bedankt. Doei. <laughs> Doeg! Doeg. 红楼圈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 dag moet je er iets van maken, ook al heb je soms wat slechte zin. Daar moet je dan eventjes voor waken, want zo krijgt de dag een slecht begin. Denk maar aan je allermooiste dromen, of aan de allerlaatste goede mok. En dat beurt je dan vanzelf een beetje op Lach en leef je dromen Kom en trek je van een ander maar niets aan Lach, laat het maar komen Dan zal alles wat je doet veel beter gaan Wat ze van je zeggen het zijn maar woorden en dat doet geen zin. Lach en leef je dromen, want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer. je van een ander maar niet aan Lach, laat, laat het maar komen Dan zal alles wat je doet veel beter gaan Wat ze van je zeggen, leg dat altijd naast je neer Het zijn maar woorden en dat doet geen zin Lach en leef je troost. Want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer Want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer Ja, de titelsong dat van eh uh... legt dat altijd naast je neer Want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer Zoals ik al zei, de titelsong was dat van uh, de live soap, of de soap van uh, Frans Duits. Lach en leef je dromen, blijft een lekker nummer, om te draaien. Uh, ja, het volgende plaatje dat we gaan draaien, hebben we het een tijdje geleden over gehad. Uh, want hij was toen in de uitzending en hij sprak toen zijn, uh, zijn droom uit. En zijn droom was om te gaan rijden in een Ferrari met Pamela Anderson naast hem. Nou, wij hebben dat ongeveer al bij elkaar geregeld. Dus wij zijn bezig, druk bezig om hem hier in de studio te krijgen. En hem daarna te verrassen met een ritje in een echte Ferrari. En een Pamela Lookalike, die hebben we dus ook gevonden. Dus u hoeft zich niet meer aan te melden. We doen het nu nog even met het cd'tje. Hopelijk zit hij binnenkort hier live in de uitzending. Dit is Willem Bart.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 Henry. Oh, wat is daar Wat een geluid. Het show lijk. Het met Popstar Henry. Ik zeg goedemiddag Henry. Hey, goedemiddag Pascal. alles goed, jongen? En met mij is alles goed, met jou. Ja, maar prima, jongen. vandaag niet hoeveel fluiten, dus ik zit lekker om even te bakken en even televisie te kijken. Even voor de verandering. Even bijkomen. Even bijkomen. En lekker barbecue dadelijk, of uh, is het niet zo mooi in het zuiden? Ja zeker weten, de zon schijnt hier volop, het is dus 3, graden. van dus uh, het kan hier helemaal niet, niet meer kapot hier je hebt, het niet, je hebt niet te klagen om het maar zo te zeggen Nee, ik heb niet te klagen, helemaal niks Hé hey Henry, je moet het vandaag even met mij alleen doen, want uh, Rudy en Roy die hadden andere bezigheden buiten de deur nou, Dat heb je wel eens hè Ja, soms heb je dat wel eens Dus uh, laten we maar gauw beginnen met het, uh, met het uh, entertainment nieuws ja joh, ik heb in ieder geval uh, nieuws van, ja, van de repetitie van Sineke, die was plekloos verlopen. Ja. Dus uh, wat dat betreft zit dat wel goed. Alleen dan hoor je weer dat uh, de boekmakers in Engeland, uh, je weet daar wordt best veel op gegokt, uh, dat die Sineke uh, op de laatste plaats hebben gezet. Oké. Okay. Van de 39 deelnemers, uh, die dus in de volgende zitten, uh, ja, die moeten er daar nog op uh, de ja, laatste plek. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Ja, dat, dat is niet echt heel erg positief. Nee, niet echt, nee. Maar ja, goed, dat wisten we eigenlijk al een beetje. Dat ja. nog wel gebeuren. En uh, ja, goed, ik, ik, ik hou ook mijn hart vast volgende week. Ik denk dat we een beetje de televisie niet aan kunnen zetten. Nou, ik, ik hoop dat, het gewoon, dat we het gewoon echt allemaal mis hebben. Dat ze gewoon echt gewoon hoge ogen gaat scoren. Ik lag mij gedood. dood. Ja. Dat, dat, dat gebeurt. dat gebeurd. Echt waar. Dat heel Nederland zoiets heeft van het wordt niks en dat ze dan gewoon in ieder geval in de finale komt of zo. Ik dan er, dan kun je mij wegdragen. Ja, dat is mij ook denk ik. Dat, dat, dat, dat, dat zou een van je wel, ze natuurlijk, hè. Ja, dat zou echt een knaller zijn. <laughs> Absoluut. Dus, dus. Ja, je hebt het trouwens, dat er helemaal sluiten was. Dus die wel en Fatima Moreira de Melo. Hm. Dus die, uh, die hockeyster, van het ja. Nederlands team. Uh, die zijn samen naar de Las Vegas vertrokken om daar te gaan uh, gokken. En te gaan, uh, ja, hoe moet ik weer pokeren? Hè? Ja, gezellig. Ja, ik bedoel, als, als het geld kwijt is, gezellig. Nog een keer gaan hockey of gaan tennis weer, hè? Ja, precies. Ah, natuurlijk, zo werkt dat toch ook niet dan. Ja, ja, dat is net als met zangers, hè. Zo hoor je 25 jaar niks en dan komen ze ineens weer met een singeltje. Ja, precies, zo gebeurt dat, hè. Ja, trouwens, uh, heb je het gehoord van, van de U2-zangers, Bono? Nee, heb ik niet gehoord. Vertel. Uh, ja, die moest met spoed uh, een operatie ondergaan aan zijn rug. Die is, tijdens, uh, die is gewond geraakt tijdens de repetities van de nieuwe tour. Oh jee. Ja, hij ligt momenteel in München, uh, waar hij vandaag geopereerd zou worden aan zijn rug. En uh, over een paar dagen zou hij in ieder geval teruggaan gaan naar, naar Ierland, waar hij, hij, hij zal stellen. Oké. Okay. Houdt dus in dat het optreden van 3 juli niet doorgaat? Oké. Okay. En, uh, ja, en over de andere data, die daar wordt iedereen of, of verder over ingelicht. Dus, uh, ja, je ziet wel, ja, ja, ik denk dat Bono een beetje van mijn leeftijd is zo'n beetje. En als je dan een beetje als een gek over de podium loopt te springen, ja, dat moet je niet doen hè. Nee, ja, ja, misschien zitten er een bepaalde ex in of zo, dat hij uh, vliegt en een paar kabeltjes, je weet het niet hè. Ik zat ook aan het denken, maar ik denk dat ik het toch maar niet doe. <laughs> ja, dat is wel schokkend nieuws. Mm -hmm. Dus uh, ja, geen, uh, geen new to uh, dit jaar hier in Nederland, of in ieder geval niet in juni. Uh, ik denk het niet, nee, nee. Ik denk dat ik het kan vergeten. Ja. Goed, gisteren X-Factor gekeken of niet? Ja, goed. Ik heb dat het, het, het, het hotnieuws voor het laatste bewaard. <laughs> en uh, ja, daar is weer wat gebeurd. Hè. En ja, wie, is, wie zit er weer bij? Ja, ja, ja. Gordon, Gordon natuurlijk weer. Hè. Die, die, die speelt er ook weer een rol in. ja ongelooflijk, hè? Ja, het is, ik, ik zei meteen ik zei tegen mijn vriendin... ...dit is gewoon een tactische keuze. Meer niet. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik heb hem gisteren gezien en uh, ik zeg nogmaals: ik vind Calvin een hele goede muzikant. Muzikaal heel erg goed. Mm Hij -hmm. uh, kan goed zingen, maar het is niks apart. Uh, het, het is niet de uitstraling die nodig is voor een, voor een popster of iets dergelijks, weet je wel. Niet de uitstraling van, van, van, van wat een X-spectrum nodig heeft. Terwijl de Bad Boys eigenlijk, ja, zo technisch zijn ze dan ietsjes minder. Maar qua act zijn ze natuurlijk hartstikke leuk. Ja, precies. En daar ligt natuurlijk wel het verschil. En dat is wat, wat Stacey er voor kiest voor de muzika muzikaliteit van Calvin, maar. Ze dus moeten op een gegeven moment ook denken: van, hoe, ziet het, hoe ziet het totaalplaatje eruit? Ja, ja, maar ja. En, ik had. Ik, ja, ja, wat wil je zeggen, jongen? Ja, maar ik had gewoon echt al de, de, de hele gedachtegang erachter dat zij uh, bewust op uh, Kelvin koos. Want de uh, Bad Boys, dat is concurrentie. En uh, ja, dan ja, ja, ja. ja, gaat straks. Uh, dan heb je de halve finale, dan moeten de mensen stemmen. Nou, Kelvin, die heeft al drie keer de minste stemmen gehad. Dus die zal uh, waarschijnlijk in de halve finale gewoon eruit gestemd worden. En dan is ze zeker dat Maike erin staat. Ja, nou, dan moet ik zeggen dat Mike het natuurlijk gisteren heel erg goed deed. Dat moet dat ik zeker. toegeven, absoluut. Dus wat dat betreft verdient ze het wel. Mm -hmm. uh, maar wat er dus gisteren weer voor politiek spelletje gespeeld wordt tussen de juryleden onderling, dat slaat natuurlijk weer helemaal nergens op. Nee. Want de kijkers is daar de type van en ook de artiesten zelf. Ja, precies. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik vind het een kwalijke zaak dat de jury een dus, belangrijke rol speelt. Dat de, inderdaad het de, de publiek en uh, artiesten zelf dat daar, daar de type van zijn. En ik denk dat, dat ze daar toch al moeten, uh, moeten gaan denken van waar zijn we in godsnaam mee bezig. En Stacey en Gordon hebben wat dat betreft aan elkaar gebaagd. Maar dat Stacey er gisteren weer uitsloeg, dat is helemaal nergens op. Nee, nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is, op ja. zich vind ik het heel erg leuk bedacht dat je als, als uh, bekende Nederlander een groepje mensen onder je krijgt. Maar ja, het politieke spelletje wat daarna inderdaad gespeeld wordt, dat gaat nergens over. Ja, en ik denk wel, luister, wat heeft Stacey in Amsterdam gepresteerd heeft, Dat ze zo'n dit soort uitspraken kan doen. Waar moet ze zich mee met de seksuele geaardheden van mensen? Ja. Dan moeten, moeten ze zich moeten ze helemaal, helemaal buiten houden. Dus moeten ze moeten zich concentreren op wat ze moeten doen. Dus op even chireren. Precies. En, dan, Peters tussen Gordon en, en de andere juryleden worden uitgevochten over de jurytafel, over de artiesten heen. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik hoop dat ze op een gegeven moment ook uh, heel gauw uit de jury verdwijnt. Uh, alle twee trouwens, Gordon en zowel Stacey, want dat is die gewoon niet thuis. Nee, precies. Want als je dan... Uh, ja, dan nu het Silia rombli daar zitten. En dan heb ja. je meteen een heel ander, heel, ander, uh, heel ander slag zitten, hè. Ja, ik, ik vond het triest voor haar, want zij, zij kwam in feite... werd zij een beetje geconfronteerd met een steltje de juryleden onder elkaar... En uh, ik denk dat ze ook de ogen uitgekeken heeft wat er allemaal gebeurde gisteren. Ja, ja precies. Ja, en het is echt een, een lief mens, vind ik zelf. Ook... Ja, dat, dat, dat bleek ook gisteren wel. Je zag, dus het was ze helemaal verbouwereerd was wat er gebeurde, hoor. Ja, precies. Ja, dus, ja. Het krijgt een staartje. Het krijgt een ja, staartje. Uh, absoluut, joh. We... Ja, het, is, uh, het mooiste, het laatste, het heb ik nog niet over gehoord natuurlijk, dat uh, Gordon die heeft, uh, die had de jury uitgenodigd van vanavond voor, de, voor, de, voor de voor de arena. Ja. Uh, die heeft de chauffeur opdracht gegeven om de kaartjes die gereed lagen voor de juryleden, weg te halen en ze zijn niet welkom vanavond in, het, in, de, in de show. Nou, nou, nou, wat kinderachtig. Ja, goed, dat, dat, dat is de reactie van Groene natuurlijk weer. En daarom heb eigenlijk ook weer, weer een reactie wat niks met, met x factor te maken heeft, wat niks met artiesten te maken heeft, waarbij het Nederlands, Nederlands publiek in feite alleen maar weer de type is van dit, dit soort flauwekul. Nee, het, het wordt gewoon langzaam een soop. Ja, de, de, de x is dat een beetje aan het worden, geloof ik. Ja, precies. Ja. Ja, ik vind het erg zonde. Ik vind het zonde hoe het gaat. En, uh, ja, sowieso de bad boys eruit en volgende week sumeren al. Ik, uh, ik kom er niet bij. Nee, exact. En ik zeg nogmaals, de mensen willen graag een complete act zien... waarin uh, een stuk professionalisme uitstraalt... Waar, uh, waar, waar de mensen op een gegeven moment zeggen... Van, nou dat is een man dat kun je zelf aan identificeren... En uh, ja, ik zeg, Kelvin is nog wel eens een hartstikke goede muzikant. Twee muzikalisten, Hij kan piano spelen, hij kan zingen. Maar qua uitstraling is hij er nog niet klaar voor. Nee, precies. En, de, de, ik denk dat heel veel mensen er ook over denken. Vandaar dat hij ook al diverse keren in de, de sing-off heeft gestaan. En de, dan toch op een gegeven moment weer, doordat er in een onderling gestechel wordt, wordt hij op een gegeven moment er toch doorheen gesleept. Ja, precies. Wel. Ja, er zijn andere mensen die toevalden. Dus Sumera is, is, is vorige week eruit gevlogen en deze Bad Boys weer. Ja, ik denk dat uh, dit zal hem wel een stage hebben, denk ik. Ja, ik denk dat dit uh, ja, ja, de, de volgende opzet van het programma, als het nog een keer uitgebargen wordt, mag worden, gaat worden, dan uh, ja, moeten ze daar toch eens even goed over na gaan denken. Ik denk het wel, ja. Hé hey, Henry, heb je een vrije avond vandaag? Ik heb een vrije avond vandaag. Dus morgenmiddag morgen zit ik weer in Weert bij een talenten, talentenshow. Dus uh, zit ik met de jury. Oh, dat is en... mijn oude woonplaats weert. Ja, dan mag ik het zelf op een gegeven moment beter doen dan gisteravond op televisie was. Ja, ja, precies. Nou, ik wens je heel veel succes morgen. Dankjewel. Bedankt dat je weer even tijd voor ons had. Voor mij dan, nu vandaag. wij nou, horen elkaar volgende week weer. En ik wens iedereen een heel fijn Pinkster En uh, graag tot volgende week weer. Hè. Ja, Henry, tot volgende week. En ervan. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Doe we allemaal je rechterhand de lucht in En we doen een helikopter Ik heb een heli, heli, heli, helikopter Ik heb een heli, heli, heli, heli, hey. hey, hey. En daarmee vlieg ik over bergen En daarmee vlieg ik over zee, hey. En in mijn helikopter, daar zit de deur En mooie rode stoelen, die zijn voor het gemak Ja stap maar in mijn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 Zet mijn zorgen op. Dus gooi ik het roer ik ben het zat, ik ga genieten. Ik zoek de zon op en denk nu even aan mezelf. Ik ga dus naar een mooi vakantieland. Popstar, hè? Popstar, was hij klein. Naar de zon. Nou, die is er. En uh, we zijn aan het einde van het programma. Dus ik ga die zon ook weer lekker opzoeken. Naar de zon. Ja. Er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan, en de tijd voor gaan is nu gekomen, zei ik net ook al. Het zit er weer op voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan hoop ik dat mijn vrienden Rudy en Roy ook aanwezig zijn. En dat we samen met z'n allen Entertainment for You voor u kunnen presenteren. We willen u bedanken voor uw uh, luisteren. En uh, we wensen u nog een hele zonnige en fijne avond toe. En uh, graag spreken wij u weer. Volgende week, zaterdag, om 5 uur. Hier Entertainment for You op CFM Zandvoort. Dank u wel en nog een fijne dag. En niet alleen voor de meiden, de hele sfeer is hier top te gek. Sinds ik jou weer steeds tegenkom, ben ik licht van het padje af. Ik wou dat het weekend alweer begon, de vonken spatten net weer vanaf. Het is niet normaal wat je met doet, als je zacht is, luistert. Op de bar. Jij gooit lachend je haren los. Terwijl je ogen zeggen: pak me maar. Vergeleken bij wat wij nu doen, is dirty dancing een klompendans. Waar gaat dit straks naartoe? Is dit zons of is dit s'n't? Het is niet normaal wat je met net me doet, als je zachtjes luistert.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 Speculatie op de valutamarkt kan hebben bijgedragen aan de onrust rondom de Europese munt. Volgens de jager is er veel speculatie en angst. Hij wil dat de AFM de onderste steen boven krijgt. De Duitse president Keuler heeft zijn handtekening gezet... onder de wet waarin het reddingsplan voor de euro is geregeld. Gisteren ging het Duitse parlement akkoord. In de bondsdag stemden alleen de regeringspartijen, CDU, CSU en FDP, voor. De meeste andere partijen onthielden zich van stemming... In het plan staan de eurolanden samen met het IMF garant voor 750 miljard euro... aan leningen voor landen die in financiële problemen komen. Duitsland neemt maximaal 148 miljard voor zijn rekening. Een Nederlands onderzoek naar een medicijn tegen delirium... bij ernstig zieke patiënten is stopgezet na een aantal sterfgevallen. De onderzoekers keken of het delirium eerder verdween... als patiënten het middel rivastigmine hadden gekregen. Van de patiënten die het medicijn kregen toegediend overleden er 12... Van de groep die een placebo kreeg, overleden vier mensen. De Thaise regering heeft wapens laten zien die zouden zijn gevonden in het kamp van de Roodhemden. De autoriteiten willen laten zien dat het leger noodgedwongen geweld moest gebruiken om aan de demonstratie een eind te maken. Volgens de leiders van de Roodhemden waren hun aanhangers ongewapend. De zoektocht naar een krokodil in Nijmegen gaat ook morgen verder. Het korpslandelijke Landelijke Politiedienst onderzoekt dan een vijver in de wijk Dukenburg met een boot met sonarapparatuur. Die apparatuur kan met geluidsgolven objecten in het water zien. Gisteren meldde een wandelaar bij de politie dat ze een krokodil bij de vijver had gezien. Het staat volgens de politie en gemeente nog niet vast dat er echt een krokodil in de vijver zwemt. Maar er wordt toch geadviseerd weg te blijven bij het water. Het weer, zonnig en maximaal 23 graden.